7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kredietstatus VS in gevaar door geruzie over begroting. Auto rijdt huis binnen. En vertrouwen in rechtspraak gestegen na zaak Wilders. <tiedat> Kredietbeoordelaar Moody's overweegt de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten naar beneden bij te stellen. Het land heeft nu nog de triple-A-status, de hoogste waardering. Moody's, een van de drie grote kredietbeoordelaars, wil die status intrekken. Als er niet snel afspraken worden gemaakt over de limiet van de staatsschuld. Een verlaging van de kredietstatus is ongunstig, omdat er dan meer rente moet worden betaald over leningen. De waarschuwing van Moody's was direct te merken op de beurs. De waarde van de dollar zakte meteen. Het maximum van Amerika's staatsschuld werd in mei al bereikt, maar de politiek slaagde er maar niet in afspraken te maken over een verhoging van dat plafond. En ook vannacht verliepen de gesprekken in Amerika over de staatsschuld moeizaam zeggen ingewijden. Voor de vierde dag op rij werd er onderhandeld tussen president Obama en leiders van de Republikeinen en de Democraten. Uit dat overleg zou de president kwaad zijn weggelopen. Beide partijen zijn het erover eens dat er fors moet worden bezuinigd... maar de democraten willen extra geld ophalen... door belastingen te verhogen voor de hoge inkomens. En daar willen de republikeinen niets van weten. Als ze het niet voor 2 augustus eens worden... kan Washington de rekeningen niet meer betalen. In Haren, in Groningen, is een automobilist... gisteravond een woning binnengereden. De bewoner was thuis toen het ongeluk gebeurde. Hij kwam met de schrik vrij. De automobilist, die waarschijnlijk gedronken had, is aangehouden. Vermoedelijk is hij uit de bocht gevlogen. En de schade aan het huis in Haren is groot. In de Engelse stad Boston zijn vijf mannen omgekomen... bij een explosie op een industrieterrein. Een zesde man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Omwonenden hoorden een grote knal. En daarna kwam er rook uit een van de gebouwen. Lokale media melden dat er op het industrieterrein in Boston... sterke drank werd gestookt.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 De onderzoekers zelf zijn verrast. Ze hadden verwacht dat het vertrouwen was gedaald, omdat de mediaberichtgeving over het proces tegen Wilders volgens hen over het algemeen vrij negatief was. De Russische politie heeft twee mensen opgepakt in de zaak rond het gezonken cruiseschip Bulgaria. Het zijn de directeur van het bedrijf dat het schip exploiteerde en een inspecteur van de overheid. Het is niet duidelijk waar ze precies van worden beschuldigd. De Bulgaria zonk zondag op de rivier de Volga. Het cruiseschip was zwaar overbeladen. Meer dan 100 passagiers kwamen om. Duikers zoeken nog steeds naar lichamen. Rusland en de VS hebben een overeenkomst getekend... over de adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse stellen. De adoptie kwam vorig jaar stil te leggen. ligger dat gebeurde nadat een Amerikaanse vrouw... haar geadopteerde zoon van zeven... zonder begeleiding op het vliegtuig terug naar Rusland had gezet. Met een briefje dat hij gewelddadig en onhandelbaar was. In de overeenkomst staat dat alleen geregistreerde adoptiebureaus nog kinderen mogen plaatsen in Amerika. Daarnaast gaan de Russen adoptieouders meer informatie geven over de sociale en medische geschiedenis van de kinderen. In 2009 gingen ruim 1500 Russische wezen naar hun nieuwe ouders in de VS. In Venezuela is een einde gekomen aan een wekenlange gevangenisopstand. Rivaliserende bendes in de El Rodeo-gevangenis gingen elkaar vorige maand te lijf en namen de controle over. Bij de gevechten kwamen twintig gedetineerden om het leven. En ook werden gevangenen in gijzeling genomen. Toen het leger ingreep, vielen er nog eens tien doden. En daarna hielden zo'n duizend gedetineerden een maand lang stand. Volgens de minister van Justitie hebben de opstandelingen zich zonder bloedvergieten overgegeven. Geweld in de overbevolkte gevangenissen in Venezuela is niet ongebruikelijk. Gedetineerden hebben vaak wapens en regelen met mobiele telefoons hun criminele zaken. Dan het weer. Het KNMI waarschuwt voor onstuimig weer. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en in Zeeland. Er kan veel regen vallen en er komen zware windstoten voor. Vooral watersporters moeten oppassen, zegt het KNMI. Verder wordt het vandaag maar 17 graden, morgen op de meeste plaatsen droog... en van het westen uit zon wordt een stuk warmer met ongeveer 21 graden. En in het weekend weer bewolkt en buiig en een stuk frisser. ANWB Verkeersinformatie, goede 25 kilometer file. De langste file staan op de A7 van Horen naar Zaandam. Voor de afgeving bij de wormer staat 5 kilometer. Naar Amsterdam op de A8, vanuit Zaandam 4 kilometer bij knopplein... De A16, Breda richting Rotterdam. Nog altijd de gevolgen van een te hoge vrachtauto bij de Drechtstunnel. Het rijdt langzaam tussen Zevenbergse Hoek en de randweg Dordrecht. Een probleem op de ring van Rotterdam, de A20 richting Gouda. Er staat file tussen Rotterdam-Krooswijk en knooppunt de Bresseplein. De rechterrijstrook is dicht, er staat een vrachtauto met pech.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 Goedemorgen het is 7 minuten over 7. vluchtelingen uit Ethiopië, Somalië en Kenia proberen te ontkomen aan de hongerdood en zitten in een vluchtelingenkamp in Dadaab in Kenia. Onze correspondent is daar ook. We spreken hem zo dadelijk. Eerst naar het laatste nieuws vanuit Mumbai, the blast occurred at 6.45 pm. minutes of each other. Therefore. We inferen dat dit een coördineerde attack was terrorists. dus de Indiaanse minister van Binnenlandse Zaken. 17 doden en 133 gewonden. Het is de trieste opzijlsom van weer een terroristische aanslag in de Indiaanse stad Mumbai. Daar gingen gisteravond op drie verschillende plekken bommen af. Drie bommen dus in totaal. Correspondent Lucas Waagmeester is in Mumbai. Lucas, de autoriteiten hebben persconferentie gegeven. Is daar nog meer bekend geworden? Ja, eigenlijk opvallend weinig. Er wordt steeds gezegd, we moeten waakzaam zijn. In andere steden, Delhi, Calcutta, Bangalore, staan veiligheidsdiensten op scherp. En hier in Mumbai eigenlijk heel weinig nieuws. De regering houdt het een beetje bij algemeenheden. Vooral die conclusie, je hoorde het net al even, dat was gisteravond natuurlijk al de conclusie. Het was een gecoördineerde aanslag. Nou ja, die hadden we zelf inmiddels ook wel getrokken. Drie klappen binnen een tijdbestek van tien minuten. Uh, alle drie uh, geïmproviseerde, zelfgemaakte bommen, zegt de minister uh, vanochtend. Er is benzinesporen van brandstof gevonden op die, uh, op die plekken. Het laatste nieuws is overigens uh, dat er een achttiende dode is geïdentificeerd. Uh, dus uh, zegt die minister ook net in zijn persconferentie, achttiende doden tot nu toe. Wordt er dan verder niets gezegd over um, mensen achter die aanslag, over de daders, Lucas? Nee, ja, de regering van India heeft wel geleerd uh, niet meer onmiddellijk de vinger te wijzen. Hè. Uh, naar Pakistan natuurlijk, hè, dat was altijd de Pavlov-reactie. Uh, maar tot dit, uh, dit keer uh, wordt in Delhi het woord Pakistan uh, echt, uh, ja, eigenlijk niet genoemd. Uh, ook uit Pakistan uh, kwam meteen een officiële veroordeling uh, gisteravond al van deze aanslagen. Uh, dus beide landen proberen duidelijk die schade uh, te beperken. De, de, de aanslagen van 2008 hebben... ...het contact tussen India en Pakistan volledig uh, ja, kapot gemaakt eigenlijk. Sindsdien is er op officieel uh, niveau uh, geen contact geweest. Er waren net weer gesprekken op gang uh, gekomen. Uh, uh, eind deze maand zouden de ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar praten. Uh, dat werd gezien als echt een grote stap sinds uh, natuurlijk uh, toen in 2008... Uh, Pakistan, ...een Pakistanse groepering achter die, uh, die aanslag hier in Mumbai uh, zat... Uh, nou ja, de vraag is natuurlijk wel of die gesprekken eind deze maand nu doorgaan. De kranten schrijven hier vanochtend ongeacht wie er achter zo'n aanslag zit. En dat kan echt met nadruk net zo goed een lokale of in ieder geval een, een Indiaanse groepering zijn. Het is altijd slecht voor de relatie tussen India en Pakistan. Ja, die aanslagen 2008, dat was van een hele andere orde. Dat hoorden we jou gisteravond ook vertellen. Toen was het een soort invasie van gewapende mannen die zich uiteindelijk in dat hotel trok, terugtrokken. 166 doden vielen dat toen. Wordt daar toch niet een verband gelegd ook ergens? Ja, nou ja, wat ik zeg heel erg voorzichtig. Mensen proberen, vooral natuurlijk officiële minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld, die je net hoorde. Hij probeert zich echt daar uh, nog vandaan te houden. Hij, hij zegt natuurlijk wel: inlichtingendiensten uh, doen er alles aan om erachter te komen wie dit heeft gedaan. Uh, hij, hij gaat nog niet zo ver dat inlichtingendiensten uh, in de aanloop naar deze aanslag hebben gefaald. Hij zegt vanochtend wel: uh, uh, uh, het is, uh, er was absoluut geen aanwijzing dat dit stond te gebeuren. Dat, uh, uh, uh, uh, hij geeft toe uh, dat het natuurlijk wel had, had gemoeten. Uh, hij zegt vanochtend uh, uh, uh, dat het eerder om een kleine, uh, moeilijk te identificeren groep uh, gaat. Er uh, uh, moet zijn geweest die hierachter heeft gezeten. Niet ondenkbaar natuurlijk een lokale groep uh, uh, en dat het dus niets met Pakistan te maken heeft. Dus, dus je voelt aan alles wat die, die minister ook zegt, dat hij, dat hij zich echt weg wil houden van, dat, van die onmiddellijke vingerwijzing uh, naar Pakistan. Interessant is wel... Uh, na die grote aanslagen van 2008 zijn er met veel dromgeroffel uh, allerlei diensten opgezet die hier die zich speciaal moesten richten op het opsporen van daders. Uh, nou ja, sinds 2008 zijn er vijf grote aanslagen geweest als dit. Hè. Uh, maar tot vandaag is geen van die, uh, in geen van die vijf uh, gevallen bewijs gevonden wie er achter die bomaanslagen zit. Dus ook geen bewijs dat het de Pakistani zouden zijn uh, geweest. Dus men is hier heel voorzichtig als het gaat om Pakistan. Die relatie is echt heel erg gevoelig. En men is tegelijkertijd ook verschrikkelijk cynisch over de vraag of we überhaupt wel gaan horen in de komende tijd wie er achter deze aanslagen van gisteren heeft gezeten. Onze correspondent Lucas Waagmeester in Mumbai. Het is 12 minuten over 7. Wij gaan maar weer eens eventjes naar Den Haag. Want eh, ja, Den Haag gaat voetballen, hè? In Europa. De eerste Europese wedstrijd in 24 jaar voor Ado. In Litouwen. En dus gaan de supporters mee. Matthijs, wat erop? vol supporters richting Schiphol en de sfeer is goed eigenlijk hebben we al gewonnen voordat we zijn vertrokken en de plan. Dat is wel bijzonder toch, het Europees voetbal van ADO Den Haag. Ja, helemaal mooi. En alles gaat goed. Zonder drugs gaan we erheen en we komen weer veilig en dronken terug. Dus... Ja, dat valt me wel op dat de supporters heel keurig zijn deze ochtend. Je wordt gelijk opgepakt als je dronken aankomt of je mag het vliegtuig niet in. Dus uh, rustig beginnen en uh, gek eindigen. Dus, uh... U heeft hier al uh, 24 jaar op zitten wachten? Ja, echt. Ik ga al 20 jaar en nu eindelijk een beloning. Uh. Voor al die centen die ik altijd heb uitgegeven. Dus... Nou, en zo'n reisje naar uh, Verwegistan. dat kost ook niet niks. Nee, dat kost ook 5 mei, hè. dus uh, hard voor moeten werken. Ja. Uw collega, was u er ook bij, 24 jaar geleden? Nee, toen was ik er even niet. <lacht> die heb ik gemist. En nu, de kriebels? Ja, nou valt wel mee eigenlijk. Het is mijn eerste wedstrijd weer sinds dat ze die koekenbal spelen. Sinds wanneer? Het is mijn eerste wedstrijd weer sinds dat ze die koekenbal spelen. Dus uh, ik ben daar niet meer geweest. Nee, waarom niet? Ik vind daar niks aan. Zuiderpark zit toch uh, in uw ja, hart? Dat, dat, dat blijft, hè. Ja. En dat stadion waar we naartoe gaan, heeft u al enig idee? Het zal wel een of ander. Uh, weet ik dat, baalval worden, ja? Oh, is mooi. Ik weet het niet. Ik zal het niet weten. Op weg naar Schiphol, op weg naar Verweggistan... voor de eerste Europese uitwedstrijd van ADO in 24 jaar. Dankjewel, Matthijs, Holtrop. 5 mei voor een rest naar Litouwen. Tot zo. <laughs> krijg je nog wat voor je geld. Kredietbeoordelendeler Moody's, gaat ook over geld... denkt erover om de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten naar beneden bij te stellen. Moody's is een van de bedrijven die de financiële betrouwbaarheid van landen beoordeelt. En die beoordeling zal ongunstig uitpakken voor de Verenigde Staten... als er nu niet heel snel afspraken worden gemaakt over de limiet van de staatsschuld. Financieel redacteur André Meijnenma is hier. André, wat zijn de overwegingen van Moody's om dit dan weer te overwegen? Nou, Moody's die maakt zich ernstig zorgen of de Verenigde Staten in staat is... om de staatsschuld niet verder te laten oplopen. Ze zitten nu al aan een plafond. Ze hebben dat plafond al eerder iets verhoogd... om zeg maar, die financiële ruimte te vinden om uit te geven wat ze wilden uitgeven. Uh, en Moody's uh, zegt... En, uh, de limit is wat ons betreft bereikt. Je kunt dat niet verder opreiken. Want momenteel zijn er dus gesprekken ook gaande in, uh, in dit huis... Uh, met de politiek over die, dat plafond van die begroting. 14.000 miljard dollar ja. erin staan... Dat zijn bedragen waar je eigenlijk van duizelt. Op papier is het veel en in de praktijk nog veel meer. Maar wij hebben een staatsschuld in Nederland van ruim 300 miljard. Daar 14.000 miljard. En dat wordt maar opgehoogd omdat de Amerikaanse economie... zoveel geld naar zich toe zuigt. En bovendien heel veel maatregelen heeft genomen... om die economie juist weer op te pimpen. Dus eh, Moody's zegt, wat ons betreft is de limit bereikt. Wij gaan de komende weken heroverwegen... of wij niet de status die de Verenigde Staten nu heeft... op de financiële markten. AAA, 3-A, hoogste status die je kunt hebben als land als uh, zijn het meest betrouwbaar, meest kredietwaardig, of we dat niet een treedje moeten gaan verlagen. En daar schrikken financiële markten ook geweldig van, want dat betekent namelijk dat het land, waarvan iedereen denkt, daar gebeurt nooit wat en daar gaat alles goed, mm. uh, plotseling in een zone komt, vergelijkbaar, wanneer het gaat om de macht van die kredietbeoordelaars, en vergelijkbaar om wat financiële markten met zulke soort informatie doen, als bijvoorbeeld landen als Griekenland, Italië. Ja. Onvergelijkbaar wanneer het gaat om de hoogte, de een staat helemaal lager dan de hoog, maar het is wel een kredietbeoordelaar die eigenlijk tegen jou zegt... je bent niet meer 100% betrouwbaar. Is dat ook iets waar um, bijvoorbeeld de Republikeinen en de Democraten... zich zorgen over zullen maken, denk je? Want wat zijn de gevolgen voor Amerika als die kredietwaardigheid... inderdaad naar beneden wordt bijgesteld, als ze die AAA-status verliezen? Ja, nou, als ze die verliezen, dan uh, heeft het als onmiddellijk effect... dat geld lenen op de financiële markt van hen een, stik, een tikje duurder wordt... een fractie duurder wordt, want ze zitten nog steeds zeg maar, heel hoog uh, in de boom... Maar het wordt een tikje duurder. En het is als het ware het begin van het einde in het gevoel van mensen. Als zelfs de Verenigde Staten, ons land, uh, wereldleidende economie... niet eens meer door de beoordelaars gezien wordt als uh, 100% betrouwbaar... daar is je geld zeven en veilig... Uh, ja, dan, dan, uh, dan schokt dat het vertrouwen op de financiële markt... maar uiteraard ook in de politiek. Het geeft ook de republikeinen des te meer uh, materiaal in handen... om druk uit te oefenen. Of wellicht misschien ook voor de Democraten aan de andere kant, want die willen natuurlijk veel meer bezuinigen. Hmm. En uh, om geld binnen te halen, de belastingen verhogen. Ja, uh, het, wordt niet, uh, het wordt er niet gemakkelijker op voor ze. Nou, is Moody's maar één van de uh, kredietbeoordelaars. Er zijn er nog twee, twee grote, twee belangrijke dan. Denken die er hetzelfde over gaan? Die mee? Nou, sterker nog, uh, Standard Poor's heeft in april al uh, zijn zorgen uitgesproken over de Amerikaanse staatsschuld. En met name ook over de, de hoogte. Uh, en over de aanpak van die staatsschuld en het begrotingstekort. Uh, maar zij zijn wat voorzichtiger geweest dan Moody's. Zij hebben gezegd, wij gaan de komende tijd kijken hoe zich dat ontwikkelt. En dat zou eventueel kunnen leiden. Bij Moody's zou het al binnen enkele weken kunnen leiden tot een verlaging. Bij Standard Poors zou het meer gaan over een termijn van 1,5 1 jaar. Maar je merkt wel dat dit soort aankondigingen alleen al... het feit dat men daar nauwkeurig naar gaat kijken... zorgt voor enorm veel onrust in de vijver. André Meijner maar over de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. We blijven zo dadelijk in het buitenland, want Dominique Strauss-Kaan werpt zijn schaduw over de komende Franse presidentsverkiezing. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Eerst naar Kees Kwaks. Kees, hoe is het op de weg? Lara, het is uh, ja, behoorlijk onstuimig op de weg, zeker in het westen van het land. Veel regen, in Zuid-Holland en Zeeland. Het stuur goed vasthouden maar, want er komen behoorlijke windstoten voor. De spits valt nog niet eens tegen in dit, uh, in dit scala. Er staat 8 uh, kilometer op de A7 Hoorn richting Zaandam, tussen de afrit Avan Van Hoorn en de afrit Weide-Wormer. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... tussen Knoppen-Kleinpolderplein en knoppen De debrechtseplein drie kilometer... Er staat een vrachtauto op de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De oefenwedstrijd van Feyenoord in Ermelo ging gisteravond door. Uiteraard zonder trainer Mario Been, want die stapte op... omdat het merendeel van de spelers niet met hem verder wil. Daardoor de training op het veld van de FC Horst eerder die dag ook niet doorging wedstrijd s'avonds wel dus. Er werd gespeeld en het was ook druk. Maar met de sfeer wilde het niet vlotten. Een grijs wolkendek met ook nog motregen. Pff, hoort wel bij deze dag hè, voor Feyenoord. Ik vind, echt, uh, ja, ik vind het echt wel heel kloot dat hij weg is. <laughs> ja, ja. Heel kloot. Heel het klinkt niet op zijn Rotterdams, maar het nee. is wel gemeend. Het is op zijn campus. Hè? <laughs> Hebben de spelers gelijk? Nee. Ik vind dit uh, die spelersgroep, die uh, kijk, zoals Ron Vlaar, en een, uh, weet je, die al een paar jaar spelen. Daar dat, ja, dat kan ik me voorstellen dat die zeggen, die, die kunnen een mening hebben. Maar echt, die, die, die, die jonge, jonge grot, nee, dat jonge dat, nee dat moet eerst maar eens bewijzen dat ze kunnen voetballen. Ik ben blij dat Ben weg is. Ja, ik, ik gun het hem niet. Ik vind het sneu voor hem zelf. Maar ja, aan de andere kant, in de afgelopen twee jaar is het niet veel beter geworden. Dus... Uh... Ja, misschien dat er nu iemand is bij, bij wie het toch nog beter kan. Uh, zijn, met, misschien uh, dat Champa van Gastel uh, iets kan gaan doen bij de club. Trainer uit het buitenland hoorde ik hier net ook al iemand zeggen. Ja, er moet iemand voor die groep komen te staan en het liefst iemand die uh, op dit moment uh, misschien niet emotioneel echt gebonden is aan de club. Ondertussen kijken we naar Feyenoord FC Horst. Ja. Nee. Op een nat geregend grasveld vlak langs sta 28. De auto's dubbel geparkeerd in een drassige berm. De wedstrijd wordt goed bekeken. Veel Feyenoord aanhang. Ben je even te vlug uit het veld laten slaan. Door de ja, maar ja, moet je dan nog blijven als de hele ploeg bij elkaar gaat zitten vergaderen... en meer dan driekwart wil je niet meer hebben? kan je beter maar vertrekken. Dan heb je toch geen zin om langer te blijven. Als je geen steun van je spelers hebt, dan houdt het toch op? is ja, de buurman het niet mee eens? Nee. Omdat het voor de club niet goed is? Nee, het is voor de club niet goed. Weer een verloren jaar. Zou het? zijn oh, ja, nog wie, niet wie, eens begonnen. Wie, nee, maar wie, wie moet er dan nou weer terugkomen? Ja, dat dat spel wel aan het voetbalkerij. Dat, dat, dat is of de vraag. Dat leuk? is de vraag natuurlijk. Bronkhorst nemen nemen. Ja, ja. Wat zegt u nou? Bronkhorst als trainer. Of, of, of Engelse trainers heel mooi. Engelse. Een beetje de op de donder geven. Keihard. Is daar nog geld voor dan? Ja. Goddamn is de Rijksadman, zet even uit. De wedstrijd wordt gespeeld in Ermelo bij FC Horst, omdat natuurlijk van FC Horst Henk Timmer, ex-speler is van Feyenoord. Ja, ja. Voor de aardigheid. Ja, was dat toegezegd toen hij wegging je nooit of niet? Een aardigheidje, ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Uh, gevoelens weet ik nog niet. Ik ben er niet uit of het nou goed is of niet goed is. Vooral omdat het vanuit de ploeg komt, vanuit de spelers. We wachten het wel af. Ik denk uh, als we de sporters een beetje volgen... dat uh, het sam-sam zal zijn wat ze ervan vinden... Ik ja. denk gewoon uh, van de aandacht uh, dat hij het samen gaat doen met Van Gassel En dan uh, zien we wel wat er gaat gebeuren. Zegt een nat geregende meneer met een pilsje in zijn hand. In zijn andere hand een paraplu. En ja. een capuchon die ook al drupt van de regen. Klopt. Aan de rand van het terrein van FC Horst. Ja. Te ermelo. Ja, het gaat om het geloof. En als hun nou hebben besloten met z'n allen. Ook al is dat een beetje een actie waarvan je denkt van. Hè, gaan de jongens nou bepalen wie ons gaat leiden ja of nee. Maar als ze het nou hebben besloten, zullen ze het ook waar moeten maken. Dus het is nou iets waar ze zelf achter moeten gaan staan. Dus uh, dan put ik daar maar uh, vertrouwen uit. Ik wil nog even zeggen, Mario, we denken aan je. En uh, you'll never walk alone. Nee, ik, ik zie het hier, loopt er genoeg niet rond. Huh? Hij loopt hier niet rond. Hij is thuis. Jammer, hè? Ik vind het wel echt zielig, hoor. En zo werd oefenwedstrijd FC Horst-Feynoord 0-11. Er stond ook nog een biertent. Maar het bleef ook... Heel erg grijs en motregenen in Ermelo. En dat straalde af van deze reportage van Minor Remmers. De in opspraak geraakte Dominique Strauss-Kaan is uh, geen kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. Maar toch kan hij winnen. Correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Strauss-Kaan is definitief geen kandidaat en toch kan hij winnen. Hoe zit dat? Nou ja, eerst maar even geen kandidaat. Nee, gisteren inderdaad verstreek de aanmeldingstermijn... Aanmeldings voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Kandidaten binnen die socialistische partij... die mee willen doen aan die verkiezingen... die de partij dus willen vertegenwoordigen... die hadden tot gisteren de tijd. Nou, Dominique Strauss-Kahn heeft zich niet gemeld... want hij mag de Verenigde Staten nog niet verlaten natuurlijk. Dus officieel doet hij niet mee... Toch winnaar, hè? zoals je zei inderdaad. Nou, dat is heel curieus, want er is een opiniepeiling gehouden... onder de Fransen inderdaad. En daar was de vraag gesteld... als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... en de rechtse president Sarkozy moest het opnemen... tegen Dominique strauss wat zou u dan stemmen? 54 van de Fransen zegt dan... ik stem op Dominique strauss Die dus wint daarmee. Ondanks de beschuldigingen van verkrachtingen... en ondanks het mogelijk proces dat hem te wachten staat. Ja. Ja, betekent dat dat strauss dan toch nog zo populair is? Nou ja en nee. Uh, hij kan president worden blijkbaar. Dus hij heeft nog steun onder de Fransen. Aan de andere kant, volgens diezelfde peiling... zou president Sarkozy verliezen van alle prominente socialisten. Dus het heeft ook te maken met de impopulariteit van Sarkozy. Bovendien zijn er andere peilingen... die het beeld rond Dominique Strauss kahn een beetje nuanceren ook. Er is één enquête geweest die vraagt aan de Fransen... Als hij nou straks komt en zich alsnog aanmeldt bij de Socialistische Partij, Dominique Strauss-Kahn, zou hij dan ook namens die partij de kandidaat moeten worden? En maar één op de drie Fransen zegt dan ja, hij moet de kandidaat zijn. En zelfs onder de linkse kiezers, dus degene die op hem zouden kunnen stemmen, vindt maar 38% dat Dominique Strauss-Kahn de socialistische kandidaat moet worden. Dus de Fransen zijn eigenlijk een beetje verdeeld en ze weten eigenlijk, afhankelijk van de vraag, niet heel goed wat ze met een kandidatuur van deze man aan moeten. Hm. Wat vindt Strauss-Kahn eigenlijk zelf? Wat wil hij? Dat is een beetje de loterijvraag waar iedereen het antwoord op wil weten. natuurlijk. Hij heeft laten doorschemen al eerder dat hij niet aan die voorrondes van de partij zou meedoen... waarvoor de aanmelding gisteren dus sloot. Maar ja, zijn later ambities, als hij eventueel terugkomt naar Frankrijk... als hij zou worden vrijgesproken, niemand weet het vooralsnog. Zijn aanhangers hebben gezegd dat ze graag willen dat hij dan alsnog een kans krijgt... en dus alsnog de partij mag gaan leiden. Maar critici zeggen, ja, Dominique Strooskan heeft te veel schade opgelopen om nog succes te hebben. Zijn gedrag ten opzichte van vrouwen is bekend geworden. We weten ook inmiddels dat hij schatrijk is. Denk aan dat appartement in New York dat hij nu betaalt. En daardoor heeft Dominique Strooskan een imago opgelopen... en zou hij nooit meer succesvol de partij kunnen leiden. Nee, voorlopig zit het dus ook, ook niet in. En wie zou het dan bij de socialisten wel worden... die kandidaat voor het presidentschap? Nou, ze kiezen hun kandidaat pas in oktober. Dan wordt gezegd wie het wordt die het gaat opnemen tegen president Sarkozy... bij de verkiezingen volgend jaar. Er zijn eigenlijk twee hele grote kanshebbers. De eerste is Martine Aubry. Dat is de voorzitter van de Socialistische Partij. Dochter trouwens van Jacques Delors, de oud-voorzitter van de Europese Commissie... die veel Nederlanders ook wel kennen. Andere grote kans hebben is François Hollande. En dat is de vorige partijvoorzitter van de Socialisten in Frankrijk. En François Hollande is weer de ex-partner van Ségolène Royal. En die kennen we nog omdat ze in 2007 meedeed aan de verkiezing. En Royal, die wil ook weer volgend jaar gewoon meedoen. En heeft zich ook kandidaat gesteld. anne Renaud in Parijs. Vijf minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan bellen. De actie van Joep van het Hek vorig jaar tegen telecombedrijven, met name T-Mobile, heeft uh, nog niet voldoende geholpen. Consumentenbond trekt nu namelijk ten strijde tegen bedrijven die klachten niet goed afhandelen. De bond wil graag dat alle consumenten die door bedrijven slecht of bijzonder goed geholpen zijn, dat melden. Sandra de Jong van de Consumentenbond, Goedemorgen. goedemorgen. Van Vanwaar deze oproep? De oproep is omdat nog steeds, eh, daarvoor de actie van Joep, maar ook eh, daarna, wij nog steeds duizenden klachten per jaar binnenkrijgen over een product, de dienst en het bedrijf zelf. En met name de afhandeling van heel veel van de problemen. Richt u zich dan vooral ook op bedrijven waar Van het Hek ook al tegen te strijden, toch? De, de telefoonbedrijven? Nou, traditioneel komen de meeste klachten die binnenkomen, komen nou eenmaal uit de energiesector, telecom of uh, kabel. Maar dat ja. is ook niet raar, want we hebben natuurlijk landelijke dekking en miljoenen klanten. Dus dat daar veel klachten uit vandaan komen, dat, dat verbaast ons niet. Dat is ook wel een, een beetje een traditie is dat. Mm. Maar gaat het u wel met name over hoe klachten worden afgehandeld over, of over de klachten zelf? Ja. Nee, het gaat met name over hoe de klachten worden afgehandeld. Want bij ons blijkt ook uit de enquête dat meer dan 61 uh, ontevreden tot zeer ontevreden is over hoe het moet gaan. Maar dat is, ja, dat, dat zal ons bekend voorkomen. Ja. Maar ook dat we gewoon meer, aan de helft moet, maar meer dan drie pogingen moeten uh, doen om een klacht afhandeld te krijgen. En procent zelfs meer, vijf of meer uh, klachtpogingen. En dat is natuurlijk wel heel erg veel. En die irritatie loopt natuurlijk heel op in mensen. En waar, waar gaat het dan om? Te, te, te lang aan, aan de lijn moeten hangen, steeds moeten terugbellen? Bij dat is wel Ja, hoor, de lange afhandelingsduur, de geboden oplossingen. Mensen voelen zich ook vaak helemaal niet serieus genomen. En wat we ook nog heel erg erg is dat als we een afspraak maken, dat die niet nagekomen worden. En wat ik ook opvallend vond, dat we heel veel mensen zeiden van ja, de bedrijf dat de klacht afgehandeld is, maar dat vind ik helemaal nog niet. Volgens mij is die nog helemaal niet afgehandeld, in ieder geval niet, naar hoe ik het had gehoopt. Ja. Nou, Als je ontevreden bent kun je naar de overheid stappen, hè? die hebben er een loket voor, de consuwijzer. Werkt dat dan niet? Uh, ja, maar die handelen natuurlijk niet de klacht af, die helpen bij het uh, proces daarachter. Net zoals dat de consumentenautoriteit kan optreden als er wet overtreden wordt bij een bepaalde afhandeling. Wat wij proberen te doen bij klachtenzat.nl is dat bundelen. Dus we helpen inderdaad met modelbrieven van hoe kan je inderdaad bedrijf benaderen, wat zijn je rechten. Ook een beetje een praktische handleiding, wat is een stappenplan hoe je het zo efficiënt mogelijk kan verlopen in een klacht. Dat je niet in je emotie je verliest als er iets gebeurt. Maar hoe kan je het zo efficiënt mogelijk aanpakken zodat je bij het bedrijf zo snel mogelijk respons krijgt. Um, en voor degenen die heel lang moeten wachten... Uh, kunnen ze de irritatie top 10 meedoen met lange wachtmuziekjes... Uh, die ze heel erg irriteren. Ja, herkenbaar. Uh, wat gaat u doen? Want gaat u heeft nu een oproep gedaan om uh, als bedrijven het goed of slecht doen... dat, dat te melden. Uh, en dan? Nou, wat we willen doen is niet alleen een klachtenket uh, uh, zijn, maar ook zorgen dat wij bedrijven kunnen aanspreken als wij bijvoorbeeld heel veel gelijksoortige klachten krijgen. Stel je voor, we krijgen zoveel duizenden meldingen, dat er een, een paar honderd zijn die heel erg op hetzelfde zitten. Dat wij ook de bedrijven rechtstreeks gaan aanspreken om dit structureel te gaan oplossen. Dat dus we in gesprek gaan met de bedrijven daarover. Dus niet alleen het inventariseren. Ja. Maar ook bij, als ze zeggen nou, deze zijn wel heel erg overeenkomstig, zou je daar als bedrijf niet iets aan doen? Dat we het bedrijf er ook mee gaan benaderen. Dus u gaat dat zelf doen? U gaat er niet ergens een, een schandpaal voor opzetten? Nou, kijk, op de website zelf kunnen mensen ervaringen met elkaar delen. En als ze daarop ziet dat bijvoorbeeld een bepaald bedrijf hun klachten uh, heel erg niet serieus neemt, of niet luistert naar hun klanten, dan doen het bedrijf dat natuurlijk zelf. Alleen we vinden wel dat het niet alleen maar een paal moet zijn. Er moet er nou een oplossing gewerkt worden. Ja. En mensen zijn er ook niet op uit om alleen maar te nagelen. Mensen willen gewoon goed behandeld worden. Mensen willen dat er naar ze geluisterd wordt. En natuurlijk het liefst dat de klacht opgelost wordt. Goed, en daar gaat u aan meewerken en inventariseren van de consumentenbond Sandra de Jong. Hartelijk dank. Alsjeblieft.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 AAA-status, Verenigde Staten in twijfel getrokken... en vertrouwen in de rechtspraak stegen door proces Wilders. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Kredietbeoordelaar Moody stelt de kredietwaardigheid van de VS... mogelijk naar beneden bij. Het land heeft nu nog de e status de hoogste waardering... Maar Moody's wil die intrekken als er niet snel afspraken worden gemaakt... over de limiet van de Amerikaanse staatsschuld. Volgens deze deskundige wil Moody's ook spierballen laten zien... omdat de beoordelaars voor de vorige financiële crisis... niet snel genoeg alarm sloegen. Remember, these are the same rating agencies that took enormous heat... during the financial crisis for not acting quickly... They're being much more aggressive now. Maar de Amerikaanse politiek slaagt er maar niet in... om afspraken te maken over een verhoging van het plafond. Ook vannacht liepen de gesprekken moeizaam. Zowel democraten als republikeinen willen niet inbinden... zegt correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Ze blijven standhouden met als grootste struikelblok de belastingen. De republikeinen willen ze niet verhoging verhogen en uh, vinden dat slecht voor de economie die toch al zo slecht is en slecht voor de enorme werkloosheid en de democraten willen dat de rijken, de rijken vooral gaan inleveren. President Obama ook kwaad zijn weggelopen uit onderhandelingen. Partijpolitiek moet nu even opzij worden gezet, vindt hij. Het dodental van de bomaanslagen in Mumbai is naar 18 bijgesteld. Gisteravond ging de Indiase regering er nog vanuit dat bij de explosies op een bazaar, een, zaak, een zakencentrum en een woonwijk 21 doden waren gevallen. 133 mensen raakten gewond. De regering heeft nog geen idee wie er achter de aanslagen in Mumbai zit. Door het proces tegen Geert Wilders is het vertrouwen in de rechtspraak toegenomen. Het aantal mensen met veel vertrouwen in de rechterlijke macht nam tijdens het proces toe van 53 naar 62 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en TNS Nipo. De resultaten werden in Nieuwsuur gepresenteerd. De grootste verschuiving die we uh, zien, uh, dat is een uh, verschuiving onder Wilders stemmers. Naar aanleiding van de uitspraak, en dat is een... Duidelijke positieve verschuiving. En de onderzoekers zelf zijn verrast, want ze hadden verwacht dat het vertrouwen was gedaald, omdat mediaberichtgeving over het proces tegen wilders volgens hen over het algemeen vrij negatief was. In Haren, in Groningen, is een automobilist gisteravond een woning binnengereden en de bewoner was thuis toen het ongeluk gebeurde. Maar doordat hij op een grote leren stoel zat, bleef hij ongedeerd, zegt hij. Maar dat ik lekker stoel heb en dat ik mijn geluk best. Net hij niet zeg maar. Een, een, een, een kleinere stoel was, dan een week de, de sigaar weer. Als hij op een kleine stoeltje had gezeten, dan was hij de sigaar geweest. De schade aan het huis is groot. De Automobilist is aangehouden, die had waarschijnlijk gedronken. En vermoedelijk is hij uit de bocht gevlogen. In Boston, in Engeland, zijn vijf mensen omgekomen bij een explosie op een industrieterrein. De zesde is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De omwonenden hoorden een harde knal en toen kwam er rook uit een van de gebouwen. Het vuur was volgens de brandweer zo heet dat stalen deuren krom trokken en daardoor moeilijk open gingen. intense roller Lokale media melden dat er op het industrieterrein in Boston sterke drank werd gestookt. En Rusland en de VS hebben een overeenkomst getekend... over de adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse stellen. De adoptie kwam vorig jaar stil te liggen. Dat gebeurde nadat een Amerikaanse haar geadopteerde zoon van zeven... zonder begeleiding op het vliegtuig terug naar Rusland had gezet. Afgesproken is nu dat alleen geregistreerde adoptiebureaus... nog kinderen mogen plaatsen in Amerika. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt vandaag een bewolkte en natte dag. Op dit moment regent het vooral in het westen van het land. In het oosten zijn er ook droge perioden. De temperatuur ligt tussen 12 en 16 graden en er staat een matige westenwind. Alleen aan de westkust waait het stevig door en is de wind krachtig tot hard. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. De meeste neerslag valt in de zuidwestelijke helft. Ook in het binnenland trekt de wind flink aan en wordt matig tot vrij krachtig. Daarbij is ook kans op zware windstoten. Alleen in het noordoosten van het land staat een stuk minder wind. Daar valt vandaag ook de minste neerslag. De temperatuur loopt niet verderop dan naar een graad of 17. Morgen valt in het oosten en noordoosten van het land in de ochtend nog wat regen. Maar vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima komen dan uit tussen 18 graden in het noorden en 21 in Limburg. ANWB-verkeersinformatie. Vooral in het westen verkeer veel last van regen en zware windstoten. Er staat 30 kilometer file met de files die opvallen. De A7 verhoor Zaandam, 5 kilometer voor de afrit Weide-Wormer. En op de A8 voor Amsterdam bij knopen Koenplein 4 kilometer. Op de A15 van Europort naar Rotterdam staat 5 kilometer... vanaf knopen Benelux tot knopen Vaanplein. De, de linker rijstrook is dicht, er is nu een spoedreparatie aan de gang. En er heeft bij Rotterdam vanochtend een vrachtauto stilgestaan... op de A20 richting Gouda...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 Over half Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal over de hongersnood in Afrika. Vindt u meer op onze website nos.nl. In Hoeren van Afrika, in het oosten, is eh, hongersnood als gevolg van droogte. 10 tot 12 miljoen mensen worden erdoor bedreigd. De Verenigde Naties spreken van de grootste humanitaire ramp ter wereld. Ons correspondent Kees Broeren is eh, in een opvangkamp in het noorden van Kenia... Waar, eh, Dadaab, in Dadaab, waar honderdduizenden vluchtelingen uit Ethiopië, Somalië en Kenia zijn neergestreken... om te ontkomen aan de hongerdood. Kees, um, kan jij eens vertellen, hoe, hoe is de situatie in Darab? Wat heb je aangetroffen? Ik ben hier voor de tweede dag, gisteren voornamelijk doorgebracht in één van de drie kampen die in Dadaab zijn opgericht. Al twintig jaar geleden trouwens, toen in Somalië de anarchie begon waar het land tot op de dag van vandaag last heeft. Ik ben op dit moment in een tweede kamp, dat heet IFO, bij het zogeheten registratiepunt voor Mensen die zich hier aanmelden, die hopen hier een plek te vinden. Dat zijn er uh, op dit moment, en dat is een van de redenen waarom uh, die crisis steeds ernstiger begint te worden, veel meer dan gebruikelijk. Op dit moment uh, zegt de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de WN, komen er dagelijks en dan met name van over de grens met Somalië zo'n 1500 nieuwe mensen bij die zich hier als vluchtelingen willen laten registreren. Het zijn uh, vooral vrouwen met kinderen, vrouwen en kinderen die vaak weken hebben gelopen vanuit Somalië, blootvoets. Om hier te komen en hier hopelijk veiligheid, onderdak, voeding, water en medische zorg te vinden. En hoeveel mensen zitten er in dat kamp, dan daar, Kees, bij jou? In totaal, als je de drie kampen, die natuurlijk bij elkaar horen, hebben optelt, het aantal mensen dat er zitten, zitten hier officieel zo'n 377.000 mensen. Uh, dat zijn er meer in de praktijk, omdat uh, wat ik zei, er komen er dagelijks 1500 bij en al die mensen vinden niet uh, onmiddellijk uh, binnen de kamp en uh, binnen de structuur van het kamp een plaats en uh, nemen dus uh, hun intrek, als je het zo kunt noemen, aan de rand van het kamp. En dan heb je het ook uh, over enkele duizenden, het worden er steeds meer, maar uh, je mag er toch van uitgaan dat uh, hier dus op een oppervlakte van zo'n 50 vierkante kilometer in het uh, droge, zandrige oosten van Kenia in totaal meer dan. 380.000 vluchtelingen zitten. Ja, en wat voor verhalen vertellen die mensen? Want je zei al, ze hebben vaak weken gelopen om daar te komen. Wat hebben ze meegemaakt? Mensen die zijn inderdaad lang onderweg geweest... hebben natuurlijk dat moeilijke besluit moeten nemen... om hun eigen gebied te verlaten. Ik bedoel, dat doet niet... Uh, niemand uh, doet dat zomaar. Een uh, Somalië en een uh, Somalische normale absoluut ook niet. is toch gehecht aan de streek waar hij vandaan komt wilde aan het liefst blijven. heeft geen enkele behoefte eigenlijk om uh, zich zomaar als vluchteling te melden. Dus het feit dat mensen nu in grote getalen komen geeft aan hoe ernstig die situatie is. Dan hebben ze het over een combinatie van zaken. Maar de twee belangrijkste daarvan zijn natuurlijk het conflict, het geweld in Somalië. Dat uh, tot op de dag van vandaag speelt in het zuiden van Somalië. Natuurlijk de strijd met uh, de radicale moslimorganisatie Al-Shabaab. En de last die burgers daarvan elke dag hebben. En de droogte die met name in dat gebied uh, op dit moment uh, bijzonder ernstig is. Die combinatie maakt het uh, voor veel mensen veel nomaden op dit moment onmogelijk om in hun eigen gebied te overleven. Mannen blijven dan vaak nog wel achter. Maar vrouwen nemen hun kinderen mee, gaan op stap. En uh, ja, moeten dan dus inderdaad te voet door die woestijn soms 20 dagen lopen om hier in het oosten van Kenia aan te komen. Sterven er op dit moment, uh, Kees, al mensen door de honger? Men zegt uh, dat uh, met name bij kinderen de ondervoeding uh, vier keer zo hoog is uh, dan normaal. Uh, hier in het kamp, uh, ik zei het al, het bestaat al zo'n twintig jaar. En zaken zijn hier op zich uh, eigenlijk ook tot op de dag van vandaag, laten we daar wel rekening mee houden, behoorlijk tot zeer goed geregeld. Maar door de mensen die hier op dit moment bijkomen, en dat zijn er meer dan de afgelopen tijd, loopt de druk natuurlijk op die zorg enorm op. En uh, met name de ondervoeding van kinderen is op dit moment vier keer zo hoog bij. Althans, die nieuw aangekomen kinderen vier keer zo hoog dan normaal. En dat uh, begint natuurlijk zorgen te baren. En dat is ook een van de redenen waarom hulporganisaties nu aan de bel hebben getrokken en zeggen we moeten die hulp nu krijgen. Niet omdat er op dit moment van massale sterfte sprake is. Dat is zeker niet het geval. Maar omdat we het gevoel hebben dat we nu kunnen voorkomen dat het daarvan eventueel later wel zal komen. Dus nu grote hulp, zeggen ze, om te voorkomen dat het later echt een enorme onoverzienbare ramp zou gaan worden. Maar als er zoveel mensen dagelijks bijkomen, je had het over 1500 vluchtelingen per dag, dan moeten er toch nieuwe noodkampen gebouwd worden, lijkt me, of niet? Ja, en daar gaat de discussie vandaag de dag voor een deel ook over. Je moet weten, er is nog een vierde kamp hier uh, inderdaad. Dat heet IFO 2. Dat is uh, door de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, vorig jaar gebouwd. Daar uh, kunnen 40.000 mensen eigenlijk zo in. Maar de Keniaanse overheid en uh, al die kampen liggen natuurlijk op Keniaans grondgebied en dus vallen onder de soevereiniteit van. De Keniaanse staat. Die Keniaanse staat heeft gezegd: dat kamp willen we niet openen. We hebben er geen behoefte aan. dat Er uh, zijn ja, steeds meer mensen die kans zien om hoe meer plek wij maken uh, hier naartoe te komen. En dan hier met de zorg die ze ook krijgen, wil ik besluiten om hier te blijven. Die druk wordt veel te groot. Kenia biedt in totaal aan meer dan een half miljoen mensen. Vluchtelingen onderdak, niet alleen inderdaad, maar ook elders in het land. En die druk is natuurlijk enorm in het land. Maar die discussie loopt. Uh, er komt uh, vandaag waarschijnlijk hier zelfs een uh, hoge Keniaanse regering tegenwoordig op bezoek. Om zelf te zien hoe de situatie is. En de kans is dat dus ook dat vierde kamp. Kant... Open gaat. Dat zal de druk dan wel enigszins verlichten. Ja. Maar goed, aan de andere kant zal dat natuurlijk ook een signaal zijn aan vluchtelingen... dat er meer plek komt. En wellicht dat er dan inderdaad nog steeds meer mensen de komende dagen bij zullen komen. Ja. Kees Broeren vanuit Dadaab, dank voor jouw verhaal. Nou, de Tour de France. Het was de revanche gisteren van Mark Cavendish. Hij won de etappe in de sprint, terwijl die een dag daarvoor de sprint nog verloor van André Grijpel. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Cavendish pakt ook gelijk de groene trui. En heeft hij nu echt laten zien dat hij echt de beste sprinter in het peloton is? Ja, het was wel een uh, overwinning met overmacht. Kijk, uh, uh, hij is op papier eigenlijk altijd de beste sprinter. Want op Cavendish staat heel vaak uh, geen maat. Uh, maar die nederlaag uh, tegen Grijpel van twee dagen geleden... Ja, daar werd toch wel uh, veel over gesproken. Hè? Vooral van, vanwege het saliante detail dat het jarenlang ploeggenoten waren geweest. En dat Cavendish altijd een beetje de ontwikkeling van Grijpel in de Tour in de weg had, uh, had gestaan. Ja, nu uh, in dienst van een andere ploeg had Grijpel dus Cavendish geslagen. Daarover ging het veel. En iedereen ontkende het uh, bij de werkgever van Cavendish. Maar natuurlijk zal hij daardoor extra geprikkeld zijn geweest om gisteren te winnen. En hij won hem echt met overmacht. Dat als je de sprint terug ziet uh, met dat luchtschot. Nou, dan heeft de rest geen schijn van kans. Nee. Grijpel probeerde het nog wel met verbeterd gezicht. Maar helaas. He, nog even naar Lars Boom ook. Um, want het was wel leuk, die aanval. Um, mooi om naar te kijken. Maar het heeft het ook lang volgehouden. He? Tot twee kilometer voor de ja. eindstreep. Maar het was eigenlijk wel duidelijk van tevoren... dat het toch een massasprint zou worden, dat hij ingehaald zou worden. Wa waarom probeerde hij het dan toch? Ja, je weet het immers maar nooit. Hè. En, uh, nou ja, hij zag het in de finale... en ik denk dat daar het slechte weer ook heel erg in meespeelde... dat hij inderdaad heel lang wegbleef, tot twee kilometer voor het einde. Uh, in die laatste kilometers kwam er een enorme bui los. Uh, je zag eigenlijk geen hand voor ogen. Het leek wel nacht, zo donker was het... Alleen dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Maar ik denk dat ook een andere reden is geweest uh, um, dat Lars Boom is meegaan. Dat, dat eigenlijk de type renner zoals Lars Boom niet zo heel veel kansen heeft in deze toer. De aanvallers die wat minder goed over de bergen komen... Ja, voor hen is het eigenlijk een beetje een, uh, een slechte toer. Wat zoveel kansen voor, zijn, voor hen zijn er niet. Uh, bijvoorbeeld nu gaan we de Pyreneeën in, daarna komt weer een vlakke rit. Nou kun je eigenlijk van tevoren ook alweer uittekenen dat dat een massasprint wordt... Eigenlijk is er nog één kansje voor een aanvaller als zijn de Lars dat is een rit naar Gat. Maar nou, ja, er zit ook weer een klim in. Dus voor zijn type renner is het niet echt de Tour de France. Dus ik kan me wel voorstellen dat je het dan nog op zo'n vlakke rit een keer probeert. Goed. Sebastian Timmerman, dankjewel. En meer over de Tour en ook over de caravaan die nu de Pyreneeën ingaat... hoort u in de Tour Ontwaakt vanaf half negen. Groningse burgemeester Rewinkel kijkt terug op een roerig eerste halfjaar van 2011 in de hoofdstad van het Noorden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. 50 kilometer file staat er nu. Vooral veel files bij Amsterdam, maar dat zijn vooral de dagelijkse files. De rest valt op dat er eh, toch in de Randstad veel files zijn. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer van 2 à 3 kilometer. Dat kan je toch toeschrijven aan het slechte weer. De opvallendste van het stelstaat op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charlo's en Knaupunt-Vaanplein. Er staat 5 kilometer. Vanochtend gebeurde er een ongeluk. De linkerrijstrok is dicht vanwege een spoedreparatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan nog eventjes gauw naar de mannen en vrouwen in de bus. Op weg naar Schiphol. De ADO Den Haag supporters. Zijn ze er al? Ja, we zijn op Schiphol Kijk. aangekomen. En dan is het tijd voor een laatste peukie. Ja, dat uh, zeker. De tijd voor een laatste sigaretje. Ja. <laughs> ja. U hoort het al, een vrouwenstem. Een vrouwen zie je niet vaak tussen al die supporters. Nee, de, dat klopt. Ik vind het ook een eer om mee te mogen. Ja toch, is hartstikke leuk. Gezellig met de jongens weg. Ja. Gezellig met de jongens weg? Ja, gezellig met de jongens weg. Zo zie ik dat. Ja. Maar bieden de mannen uw bescherming of is het ook wel een beetje spannend? Uh, spannend, uh, dat zeker. En bescherming, ja ik denk dat ik magen wel lekker kan voelen tussen magen, jongens, ja toch. <laughs> Mooie adelschaal om? Verder nog vlaggen mee en toestanden? Uh, ja, Fakiem neemt uh, vlaggen mee. En uh, ik zelf uh, ben gewoon voorzien van een uh, sjaaltje en natuurlijk uh, vertegenwoordigd in een roze shirtje. Want Fakiem is het vak? Uh, voor menigen uh, wel, ja. Fak Dat klopt. Fakiem, Fak e. Fak e. snaren heb ik daar uh, geraakt. We gaan straks door de douane. Dan gaat het allemaal gebeuren. Hoe is het met de spanning? Uh, die is om te snijden. <laughs> ja, ik ben echt onwijs zenuwachtig. Ja. Ja. Eerst tripje, trippie, hè? Ik wens je een hele mooie reis en een mooie wedstrijd. Ja, dank u wel. Dag. Hey! Hey! Nou, we gaan ze. De ADO-supporters op weg naar Litouw vanaf Schiphol. Twaalf minuten voor 8 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het anders zo rustige Buffalo werd afgelopen april flink opgeschrikt. In de straten van het Groningse plaatsje kwam het tot een vuurgevecht tussen politie en een uitgeprocedeerde asielzoeker. Eerder had hij een ex-vriendin en een motoragent gedood. We gaan erop terugkijken, onder andere op deze zaak met de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Meneer Reewinkel, welkom in de uitzending. Dank u wel. Goedemorgen. Um, u was er als korpsbeheerder nauw bij betrokken... bij de afwikkeling uh, van deze zaak. Het heeft een grote impact gehad op het politiekorps. Ook op u heeft het veel indruk gemaakt. Ja, dat maakt ontzettend veel indruk. Het heeft natuurlijk in de eerste plaats indruk gemaakt in Buffalo, waar uh, het allemaal heeft plaatsgevonden, mensen elkaar kennen. Uh, de waarnemend burgemeester van Winsum, Pieter van der Zaag... natuurlijk daar zijn verantwoordelijkheid uh, droeg... Maar wat bij deze zaak zo bijzonder was... dat er een lid van het korps uh, gedood werd... Uh, en ook andere leden uh, gewond zijn geraakt. En dan ben je als korpsbeheerder uh, ja, natuurlijk betrokken bij je korps... bij je regiokorps, net als de korpschef dat is. Want wat kunt u dan doen op zo'n moment? Ja, wat kan je doen op zo'n moment? Uh, het, het bericht kwam binnen. Wij zijn op een gegeven moment naar het hoofdbureau gegaan... Uh, hebben de situatie eerst in kaart gebracht, uh, hebben een persconferentie gegeven... Uh, en hebben eigenlijk tot diep in de nacht op verschillende plekken... Uh, verslagen collega's uh, ontmoet. De, de, de, de alle naaste collega's die zaten helemaal stuk. Ja, dan kan je niet veel meer dan ze, dan ze vastpakken, ze omarmen. Uh, andere collega's later ook in de nacht... die uh, ja, wilde praten met wie je dan praat uh, en, en wat er dan ook bij hoort. Uh, en dat is echt een zware gang, kunt u zich voorstellen. Uh, de dag erop, uh, naar de familie uh, de familie van de uh, overleden agent. Uh, ja, en dan is het nog, uh, ja, dan is het amper twaalf uur later. En, en dan zit zo'n familie uh, verslagen bij elkaar, maar ook alweer zo sterk bij elkaar... dat je soms ook weer, um, ja, daar met bewondering zit hoe mensen zoveel kracht kunnen hebben... hoe deze mensen zeiden... Uh, er lijkt een bepaalde achtergrond te zijn... bij de daden. Um, maar wij staan daar op een bepaalde manier in, meneer Ewinkel. en dat ja. willen we nu niet loslaten. En dan ging het dus vooral om het feit... dat iemand uh, in een procedure van verblijfsvergunning zat. Uh, en ik, ik heb me daar zo... Um, ja, uh, mee verbonden gevoeld met die familie. Uh, en dat, dat gold... Ook voor de korpschef. Later ook met het korps. Als je spreekt met, met uh, één agent... Uh, voor wie uh, dit havenman eigenlijk in de plaats is gegaan... Nou, dan kan je je voorstellen wat voor gesprekken dat zijn. En, uh, op een gegeven moment hebben we de dienst gehad, zoals u uh, weet... Uh, bijna een week later. Ja, Dan heb je zelf gesproken, dan moet die agent uh, spreken... en dan, dan kijk je elkaar en aan en... en Probeer je met een, een lach iemand uh, dan ook uh, nou ja, succes te wensen bij de zware gang die hij dan maakt als hij moet gaan spreken. Ja. Wij horen aan u dat dat bij u nog uh, steeds leeft. Ja, dat, dat dat nog invloed dat, heeft. Dat, dat, dat, is, uh, dat gaat je absoluut niet in de koude kleren zitten als burgemeester. En uh, nou ja, ik heb het wat dat betreft wel voor mijn kiezer gehad uh, de eerste uh, anderhalf jaar. Want uh, u weet dat we ook uh, de brand in het studentenhuis hebben ja. gehad... waar het meisje uh, bij omkwam. Uh, we hebben uh, de moord gehad. Nou heb je in de stad wel eens vaker een moord... maar die zich uh, ja, bijna in de openbare ruimte afspeelde... in, in een van de straten, de Lierstraat... Uh, waar ook een buurt van op zijn kop stond. Uh, we hebben de zaak gehad uh, van het meisje uh, van 12, uh, uh, wat zwanger was... En, en, van een eigen vader. Ja, dan, uh, dan ben je wel aan de beurt. Ja. Wat, wat, u bent daarvoor burgemeester van de gemeente Naarden geweest. Wat, wat, wat maakt nou het verschil? Zijn dat die grote dramatische gebeurtenissen die u nu omschrijft? Nou, ik heb in Naarden ook... ook um, ge, ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Maar wat voor mij nu vooral het verschil is... is dat ik uh, korpsbeheerder ben en... en Um, ja, dan soms een rol vervul um, die uh, ook over de regio uh, of over de eigen uh, gemeentegrens heen gaat. Dat is ook interessant, de... lijkt mij. Dat is interessant en daar moet je ook heel voorzichtig in zijn. Je moet dan ook weer, uh, als ik terug nog even weer mag naar Buffalo, moet je de burgemeester van Winsum respecteren in de rol die hij als burgervader in zijn gemeente uh, vervult. Dus er wordt mij nu bijvoorbeeld wel eens gevraagd, bent u alweer terug in Buffalo geweest? dan kan ik zeggen, ik ben er nog überhaupt niet weer gewe geweest... of ik ben er überhaupt niet geweest sinds het incident... want dat heb ik ook niet gewild. Daar moest hij aan het stuur zijn. Uh, en daar moet je elkaar dan niet voor de voeten gaan lopen. En dat gaat in de toekomst um, ja, alleen nog maar um, uh, verder. Uh, u, u weet dat ook uh, het, het voorzitterschap van de veiligheidsregio over is gegaan... van commissaris van de Koningin naar de huidige korpsbeheerders... Dus, dan speel je ook een rol niet in je eigen gemeente. En in het kader van het politiebestel uh, uh, krijgen we nu tien regio's en word ik voor het hele noorden uh, regio-burgemeester. Dus dan zal het uh, misschien wel eens voorkomen dat mensen denken, uh, ja, wat heeft nou eigenlijk die burgemeester van uh, Groningen in dit geval ermee te maken? Maar dat komt omdat je dus uh, uh, verschillende andere rollen ook in de afgelopen jaren erbij bent gaan spelen. Ja, die, die, die gebeurtenissen is hoe dramatisch ook. Hebben die de band uh, met Groningen... U komt daar vandaan, uw, uw ja. wortels liggen daar ook... maar uw band als burgemeester met de stad anders gemaakt? Vergroot misschien wel? Ja, ik, ik, ik, ik voelde me al heel erg verbonden met de stad... want ik ben er geboren, ik heb mijn studie er gevolgd... Uh, ik, ik ben er nog gepromoveerd, dus ik zeg altijd... ik heb twee derde van mijn leven... had ik in het uh, noorden gewoond, daar ben ik nou weer mee verder gegaan... Maar... Uh, het, het heeft de band uh, zeker uh, vergroot. Uh, en, en met name ook de band met je politiekorps. Als je zoiets meemaakt met elkaar. als je, um, als je zo uh, op zulke momenten. Uh, nou ja, bijna wanhopig tot diep in de nacht bij elkaar zit. dan gaat het daarna niet weer uh, gewoon verder. Dan, dan is dat iets wat je, uh, wat je houdt samen. Wat je, wat je doorstaan hebt samen. En. en uh, ja, ik, ik uh, heb met alle relaties die ik natuurlijk hoor te onderhouden, en die ook, ik vooral natuurlijk wel zakelijk ja. hoor te onderhouden. Maar ja, begrijpt u dat er met mijn, mijn politiekorps uh, en ook met de brandweer door uh, de studentenbrand. Um, ja, toch een hele bijzondere relatie is. Ja. Dat, dat voelen we over en weer zo. Uh, ik behoor, ook bij de studentenbrand heb ik gehurkt na de, naast, de, naast de mannen uh, die dus dan he, het meisje uit het pand gehouden, gehaald hebben, ja. op de grond gezeten. Dat, dan is het niet daarna uh, business as usual, zoals je zich kunt voorstellen. Burgemeester van Groningen, Peter Rekel, hartelijk dank dat u met ons even wilde terugkijken. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Opnieuw werd er onderhandeld en opnieuw kwamen ze er niet uit. In de Verenigde Staten zitten de gesprekken over de begroting van president Obama volgens de politieke website Politico muurvast. Obama moet voor augustus een deal maken voor 2 augustus met de Republikeinen over de hoogte van het begrotingstekort van de schuld. Anders eh, moeten mogelijk alle federale instellingen in Amerika de deuren sluiten. Hartstilstanden kunnen ook verholpen worden met kleinere stroomstootjes, schrijft Trouw. Nu zijn stroomstoten van 1000 tot 1500 volt de standaard. om het haperende hart te defibrilleren. Een mildere methode om het hart weer op gang te brengen. is bedacht door een groep Duitse, Franse en Amerikaanse wetenschappers. Ga maar even naar het RD, want die staan uitgebreid stil bij het vertrek van Mario Been bij Feyenoord. 13 spelers uit de selectie zegden gisteren het vertrouwen in de trainer op. De krant spotte Been op Schiphol met zijn koffers op een karretje. Zag er een beetje treurig uit. Been gaat de breuk verwerken in zijn appartement in Spanje. Ik was volkomen verbijsterd, zegt hij. Die Been, die twee jaar geleden nog als de verlosser bij Feyenoord werd binnengehaald. Na een dramatisch seizoen eigenlijk de club dit jaar op de tiende plek in de eredivisie. Op de website van Voetbal International reageert Leo Beenhakker, fel op het vertrek van Been. Volgens Don Leo stinkt dit zaakje van alle kanten. Beenhakker, die zelf acht maanden geleden bij Feyenoord vertrok... zegt dat iedereen kan zien dat dit een vooropgezet plan is. Ik heb het vanaf de zijlijn gevolgd en wist dat dit eraan zat te komen. Dit is Feyenoord onwaardig, aldus Beenhakker. En de Telegraaf heeft nog het nieuws dat de winkeldief aan het vergrijzen is. Volgens de krant worden winkeldiefstallen vooral gepleegd door ouderen... terwijl vaak gedacht wordt dat het om een jongere delict gaat. Ruim driekwart van de vergrijpen uh, betreft daders die ouder dan 18 jaar zijn... en bijna 10 procent van de diefstallen die wordt gepleegd door 55-plussers. I'm De Europese beurzen staan opnieuw in de min. Net als gisteren waren beleggers bang dat de eurocrisis... na Griekenland ook Italië meesleept. Griekenland staat vandaag op de agenda. Maar de opwinding zit hem vandaag vooral in Italië. Italië heeft een economie die echt gewoon goed loopt. De hoge staatsschuld van Italië leidt in Europa tot een grote onrust. Als Italië onderuit zou gaan, dan is het toch een onbetaalbaar probleem. Gewoon zorgen dat ze hun huishoudboekje op orde brengen. De euro staat opbreken. Ja, die eurocrisis, het is eigenlijk wel bijzonder dat dat ontstaat. Gewoon met het op orde brengen van je huishoudboek. ...moeten veel van die landen al snelheidproblemen kunnen komen. Er wordt op uh, van alles bezuinigd. Het is belangrijk, het is ook ernstig, dus wij nemen dat ook zeer serieus. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het batteriecomfort? Bestel uw nieuwe badkamer voor 1 september... ...en betaal geen 19, maar slechts 6% btw. Daarmee bespaart u al snel 1000 euro.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 Het Baderie Comfort. Nu 1000 euro besparen op uw nieuwe badkamer. Kijk op batterie.nl Hola!